1975 When I lost my two front teeth And from 1978 Through 1983 A tomboy is what I was Young and wild Sweet virginity Now in Yeah. <laughs> Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Koningin Beatrix wil een tussenronde in de formatie. Ze wil dat de vicepresident van de Raad van State, Herman Cenk Willink... haar zo snel mogelijk adviseert over de politieke situatie...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 Ongeveer 350 vreemdelingen die op grond van de pardonregeling... een verblijfsvergunning hadden aangevraagd, krijgen die niet. Ze hebben bij een aanvraag fraude gepleegd... meestal door zich voor te doen als iemand anders. Van nog eens 100 mensen die al een verblijfsvergunning hadden... bleek achteraf dat ze hadden gefraudeerd. Zij moeten hun vergunning inleveren. Gelukkige mensen geven eerder aan goede doelen dan rijke mensen. Dat blijkt uit de World Giving Index... een project van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup... Australiërs en Nieuw-Zeelanders geven van iedereen het meest. Nederland staat op de zevende plaats van gullegevers. In totaal deden 153 landen mee aan het onderzoek. Daarmee is 95% van de wereldbevolking in de World Giving Index vertegenwoordigd. De Nederlandse hockeysters hebben ook de laatste groepswedstrijd op het WK in Argentinië gewonnen. Hekkensluiter Japan werd met 5-2 verslagen door doelpunten van Naomi van As, Liedewijn Welter, Kim Lammers en twee keer Maatje Paume. Nederland speelt donderdag in de halve finale tegen Engeland. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en de winnaar van het duel tussen Duitsland en Australië.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 Happy when it rains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 di questo ritmo che va Segui questo ritmo che sale Senti come va, come va. Senti senti senti come va. libera, libera.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 I'm ZFM.